In een supermarkt in Almelo is geschoten. Er zou zeker één slachtoffer zijn, maar dat heeft de politie niet bevestigd. RTV Oost meldt dat de dader voortvluchtig is. Hulpdiensten zijn massaal ter plekke in Almelo. En verder is er nog niets over bekend.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 Verder is de avondspits bijna voorbij. Nog niet helemaal op de A4, want daar gebeurden een paar ongelukken in de staart van de spits. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwouderdorp 7 kilometer. De weg is wel weer open. De andere kant op naar Den Haag bij Hoogmade 7 kilometer. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij. En op de A10 Zuid richting Den Haag tussen de Raai en knooppunt De Nieuwe Meer 2 kilometer na een ongeluk. Ook daar is de weg weer open.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 Wim Brands. Welkom. Vanavond in dit programma te gast. Detlef van Heest, schrijver. Dit jaar onlangs verscheen van hem bij uitgeverij van Doorschot... het verdronken land. Terug naar Japan. Hij ging een aantal keren terug. En dit jaar bijvoorbeeld na die tsunami... Daarover schrijft hij ook in Het Verdronken Land. Detlef van Heest debuteerde met een ander boek... met De Verzopen Katten en de Hollander. Een boek in de geest van Voskuil, met wie hij ook bevriend was. Voskuil, van wie er volgend jaar trouwens nog een boek verschijnde. Daar zullen we het in dit programma ook nog over hebben. Hij schreef ook Pleun. En dat boek van Detlef van Heest speelt zich weer af in Nieuw-Zeeland. Het Verdronken Land speelt zich in Japan af, waar hij twaalf jaar woonde, Land waar hij ook over schreef als journalist voor trouw onder meer. Nu, sinds hij terug is, schrijft hij boeken en, nou laat ik het zo zeggen... Wel... Bonnen. Bonnen, <laughs> Detlef van Hees, welkom. Ja. Uh, hoeveel, hoe, hoeveel bonnen heb je vandaag uitgedeeld? Ik heb me vandaag enorm ingehouden, maar, maar 21. Daar moet ik wel bij zeggen dat ik... Uh... Officieel niets over de inhoud van mijn werk mag meedelen. Dat staat in mijn Hilversumse werkinstructie. Mijn, par mijn uh, parkeerbonnen deel ik dus in Hilversum uit. Ja, we zitten hier we over... zitten in Amsterdam. We ja. zitten in een Amsterdamse studio. En je bent in Hilversum uh, werkachtig als parkeercontroleur. Sinds wanneer? Sinds 2007. En wat voor diensten doe je? Uh, dagdiensten, avonddiensten, nachtdiensten. Waarom ben je dat werk gaan doen? Uh, dat was een droom. Die is uiteindelijk in vervulling gegaan. Ik mag, dat, mag ik vragen of jij auto rijdt of niet? Natuurlijk, ja, je mag mij ook alles vragen. Heel flauw als je vragen zit te stellen en, en, en de geïnterviewde zegt... mag ik jou wat vragen dat je dan nee zegt? Nee, ik krijg geen auto. En je beseft dat de mensen die naar dit programma luisteren... allemaal in een auto zitten in een file? Of? Uh, deels, deels. Ja. Er, er zitten ook mensen thuis. Is er onderzoek naar gedaan? <middelen> nee, er zitten mensen thuis, er zitten ook nu mensen in de auto. Er zitten nu ook mensen inderdaad in, in, in de file. En daar hou je ook rekening mee natuurlijk. Want die moeten juist heel rustig blijven. Dat begrijp je. Terwijl... Dus we zullen niet al te onaardig worden. Nee, over... nee maar, maar even nog over dat parkeer... Uh, ja. Je bent parkeercontroleur in Hilversum. Dat ben je geworden toen je terugkwam uit Japan. Dat uit is... Nieuw-Zeeland? Ja, sorry. Ja. dat zei ik ook al inderdaad. Japan en daarna heb je tijd in Nieuw-Zeeland gewoond. Toen kwam je weer naar Nederland. En je kon niet meer als journalist aan de slag. Nee, want ik ben ook nog journalist geweest. Um, nee, dat lukte gewoon niet. Ik was te oud waarschijnlijk in. Uh, ik heb me suf gesolliciteerd. En ik kon hele kleine baantjes als ja, telefonist bij de postcode loterij. Dan moest je mensen uh, tijdens het eten bellen... en vragen of ze niet toevallig aan het eten waren. Want dan zou je ter, uh, terugbellen en uh, moest je ze een lot aansmeren. Dat was natuurlijk niks voor mij. Maar, uh, toen heb ik uh, in 2007 een brief van een goede vriendin van mijn zus gekregen. Die had voor de grap een advertentie... Uit de gooien in eenblander geknipt. Uh, er werden parkeercontroleurs in Hilversum gezocht. En toen schreef ze: Jij ha haat toch auto's? Misschien is dit iets voor jou. En daar uh, heb ik op gesolliciteerd. En haat je auto's? Uh, als ik uh, bevestigend zou antwoorden. dan uh, hoef ik morgen niet terug te komen. Maar ik ben ja. geen groot fan maar dat, uh, van auto's. Maar dat heb je in mijn boek gelezen. Ja. Ik noem ze ergens auto's: uh, massa-vernietigingswapens. Want ze rijden dieren dood. Maar en dat, dat houd je er niet van om je op je werk. Uh, Rechtvaardig? Ja, ik ben, ik ben een, denk ik, je mag daar zelf geen oordeel over, hebben, maar ik denk dat ik een goede controleur ben. Althans, dan was ik waarschijnlijk al lang ontslagen als ik mij zo misdragen. Nou, zijn je boeken die zijn gebaseerd op, op notities die je, die, je, die je maakt? Ja. Je brieven hebt op, op dag, dagboeken. Je hebt ook een schrift voor je liggen. Je maakt, elke dag maak jij aantekeningen. Uh, niet elke dag, nee. Als er iets te schrijven is, dus als er iets moet, moet worden opgeschreven, dan schrijf ik dat op. Maar ik zit niet van tevoren te denken, als ik dan thuis kom, moet ik iets opschrijven, nee. Maar als parkeercontroleur maak je, je maakt wel heel veel mee. Hoe leer je, hoe, nou, laat, ik, laat, ik, laat ik een goede vraag over stellen. Hoe leer je zo'n zo stad kennen als je parkeercontroleur bent? dan moet ik misschien eerst even zeggen... dat ik daar heel weinig over opschrijf. Um, ik vind het niet zo heel interessant om daarover op te schrijven... omdat ik word voortdurend uitgescholden. En dat, dat heb ik al een tijd genoteerd om te kijken... ja, vuile homo of zo. En dan schrijf ik mijn eigen reacties daarop. Op, uh, deze week iemand uh, zittend op een scooter tegen mij... toen ik een bon aan het schrijven was. Uh, smerige flikker. En toen zei ik... Uh, nee, ik ben nogal impulsief mens. Uh, meneer is een kenner. En... Uh, nou ja, dat moet je dus niet doen. Je moet eigenlijk niet reageren. Nee. Dat is natuurlijk veel beter dan. Want je riep meneer in zijn kent. toen, stapte die af en... hij af. Hij kijkt me heel smerig aan, maar hij, hij vond me toch al niet aardig. Dus... Maar je moet, je moet eigenlijk uh, je mond houden. Dan gewoon rustig ja, blijven. Ja, rustig blijven. En dat, dat lukt niet altijd. En als je in elkaar geslagen wordt of zo, dan is het ook wat moeilijker om, om rustig te zijn. Is dat wel blijven. eens gebeurd? Uh, heel weinig, moet ik zeggen, ja. Nee hoor. Ik, ik weet niet waar ik dat aan te danken heb, maar uh, ik heb ook een keer. Uh, ben ik in aanraking gekomen met een persoon die nogal kwaad was. Maar je staat daar hè, aan het werken en je staat een bon uit te schrijven omdat iemand zijn auto echt dubbel heeft geparkeerd. Ik bedoel, daar ben jij tenslotte voor? Onder dan, andere ja. Dan kun je ook. Wat bedoel je onder andere? In eerste instantie ben ik uh, fiscalist. Ik moet uh, mensen die in een parkeervak staan. Controleren op het gebruik van een kaartje of niet, op aanschaf van een kaartje. Als mensen een kaartje hebben gekocht, dat is verlopen, dan geef ik ze een bon... of als ze geen kaartje hebben gekocht. Daarnaast is de misdragingen van de automobilisten... bijvoorbeeld tegen het verkeer inrijden... of uh, met uh, twee of vier wielen op het trottoir staan, of het fietspad. Jij bent een fietser, geloof ik? Ja. ja mensen die het fietspad gebruiken uh, met, het, met uh, hun auto, die mag ik ook op de bon slingen. Dat is, een, dat is een andere pet die ik op heb, ja. En kun je, kun je, kun je uh, mensen typeren? Kun jij, wat heb je geleerd over mensen al, al werken? Het is dat is de, be, dus de beste sociopsychologische studie die er bestaat: uh, parkeercontroleurs. Wat, je... Je, wat zie je bijvoorbeeld? Hè? Je hebt een bepaald type dat een, dat een, dat een, dat een, dat een bon krijgt en dat wordt furieus. Maar soms is dat uit onverwachte hoek: dat iemand ja, furieus ja, wordt, ja, Ik heb mensen maar. meegemaakt gemaakt uit eenvoudigere milieus. Laat ik, dat, mag je, dat mocht je vroeger nog zeggen, nu niet meer. Maar die zich heel beheerst gedroegen. Uh, terwijl je een verwachtingspatroon hebt dat daar niet mee strookt. En hele keurige mensen die. In het, gooi, op het oog keurige mensen die mij een buitengewoon kort leven toewensen, bijvoorbeeld. Iemand die uit een zieke kledingzaak komt. En, uh, ja, dat uh, maakt wel indruk. En dat noteer ik. Maar ik, uh, ik ben daar al lang mee opgehaald. Want het is, het is zo stereotyp wat je dan krijgt. En ik denk niet dat daar ooit een boek van mij over verschijnt. Omdat het zo stereotyp het is. Het is ontzettend stereotyp. En ik, ik zeg, uh, heb wel eens gezegd. Uh, ik word dus ontzettend veel uitgescholden. En als ik iemand nog een kaartje laat kopen... of als hij op het staat, weg laat gaan zonder uh, bon... dan uh, ben ik op opeens de grootste schat van de wereld. Dus tussen het zijn van een hele lieve man en een geweldige klootzak... zit helemaal niets in, uh, <laughs> in de wereld van de automobilist, van de blikfascisten. <laughs> Zo noem je ze dan toch even, gemaktshalve. Nou, dat is een woord van een NSC-journalist... Nee, het is maar, een badinerend ge gebruik. Heb ja. je wel eens... Dat wil ik er nog even over weten. Mm. Willem-Frederik Hermans heeft wel eens opgemerkt... wat is dat toch voor een rare eigenschap mm. van mensen... om, om, om mensen die zeg maar, bijvoorbeeld politieman zijn of, hè, of, of parkeercontroleur... en die gewoon op een fatsoenlijke manier hun werk goed doen... om die uit te gaan schelden. Alsof die mensen hun werk niet ook gewoon goed... Nou, doen? Nou, het is wel buitengewoon pijnlijk natuurlijk om... Ik heb iemand vandaag geschreven die heeft 100 euro aan zijn broek gekregen... omdat hij tegen het verkeer inreed op een eenrichtingsverkeer. Wel, in een eenrichtingsweg. Uh, en dat is buitengewoon gevaarlijk. Ik kan niet anders dan die bond schrijven. Ja. Maar het is heel pijnlijk voor de persoon. Hij remt dan en is dan heel kwaad. Het is frustrerend om zo'n zo bond te krijgen. Uh, je hebt eigenlijk heel veel begrip voor... Uh... Nou, kijk, die mensen zijn zo menselijk, die automobilisten. Laten we eens naar Japan gaan. Je hebt ja. daar twaalf jaar uh, heb je daar, uh, heb je daar, uh, gewoond... En je hebt erover geschreven uh, voor, voor Trouw. Hoe kwam je in het land terecht? Je hebt, je hebt geschiedenis gestudeerd in Leiden. Ja, ik ben dus enorm afgezakt. En ik heb een hele goede vriend die vindt dat ik aan lage wal ben geraakt. Maar misschien is hij... Die, die staat nu aan de afwas in Wassenaar. Dag Bart. Um, die, dus, heeft het, het, en die luistert en die denkt. Nou. Die is altijd heel erg bezorgd. Dat is mijn plaatsvervangende moeder. Um, nee, ik heb een nogal gevarieerd leven achter de rug. Ik ben uh, dus nu parkeer Ik ben historicus. Ik heb nooit als historicus gewerkt. Ik ben in Nieuw-Zeeland uh, terechtgekomen. Daar heb ik als keuterboer gewerkt, als knecht. In Japan ben ik huisman en, en journalist geweest. Altijd freelance journalist. In Nederland ben ik uh, in vaste dienst bij Parool... bij het Rotterdamse Nieuwsblad, bij de Seidhofer geweest. En... Maar je vrouw had zat in de bloemen, hè? In Japan. Ja, en die heeft me daar ook heen geleid. Ja. Weet je nog dat je in Japan kwam voor het eerst? En wat voor indruk dat land op je, op je maakte? Ja, dat is was, was lang geleden, want dat is voordat ik er ging wonen. Zij heeft Japans gestudeerd, Japanse taal en cultuur... En... In haar studie heeft ze een jaar in Japan doorgebracht, in Nagasaki. En toen ben ik daarheen gegaan. En het was, ik was ontzettend bang. Ik, ik, uh, ik durfde geen stap buiten de deur te zetten. En dat heeft toen de eerste crisis in onze relatie opgeleverd. Dat, wacht, wacht even, wacht even. Je, je was in Nagasaki en je durfde geen stap buiten de deur te zetten. Mijn nee, vrees. Uh, nou, ik heb allerlei angsten. Maar in dat geval, je, je kan geen letter lezen. Je kan, je, ik had al gauw in de gaten dat mensen geen Engels spraken. Nou, ik was helemaal overgeleverd aan Annelotte, mijn, mijn echtgenote. En, als, en ze was er op een gegeven moment niet meer. Toen dacht ik, ga maar eens de straat op. En dat, dat durfde ik niet, nee. Dus, dus geen pleinvrees, maar gewoon de angst dat ik daar verloren zou gaan. Want, want je sprak geen... Je sprak geen woord, nee. nee. Ik heb het was toen ik in Japan woonde. In twee, vanaf 92 heb ik het gele, ben ik het gaan leren, ben ik gaan studeren. Nee. Dus je staat daar op straat, je spreekt geen woord Japans. Je snapt de, de, de tekens niet. Nee. En dan? Het is dus verschrikkelijk. Ja, nee, maar wat heb je toen gedaan? Ik ben binnengebleven. Ik ben op de wc gaan zitten. Die was, dat weet ik nog, die was bekleed met een kleedje. En het duurde een hele tijd tot Anne Lotte terug was. Maar uh, die heeft mij toen gered. Maar die afhankelijkheid, dat vond ze verschrikkelijk. En dat heeft uiteindelijk mijn relatie misschien ook wel gekost. Maar dat is een heel lang verhaal. Dat wel nee, nou, dat je, nou ja, dat vat je nu mooi samen. Dat heeft je relatie. Want je, je, je, was, je was gewoon te afhankelijk, maar ben je de hele tijd op die wc blijven zitten? Nou, ik ben daarna wel binnen op, een, op de grond gaan zitten, geloof ik. Maar het was niet prettig. Dus, maar ik heb die wc, die weet ik nog zeker. Ja. Daar heb ik wel een, een enige uur op gezeten. Ik, nou, lees ik vaak op het toilet. Dus, uh, maar nu is iets van uitzonderlijk ja, plaats voor mij. Ja, goed. Je maakt je er met een grapje vanaf. Maar zo makkelijk kom je er niet vanaf. Want je zei dat, dat, dat is één van mijn angsten. Ja, ik heb allerlei, allerlei angsten. Ik heb brugvrees, en die heb ik ook wel ergens beschreven. Ik durf dus niet over een lange brug. Het hoeft niet, helemaal niet hoog te zijn, maar lang. Met bijvoorbeeld uh, verkeerde ronden door. En, uh, dat begrijpt niemand. Maar ik, het is dat... geen vorm van hoogtevrees, denk ik. Dat ik heb ook hoogtevrees. Nee, ik ga er niet overheen. Waarom niet? Het gaat niet. En, en als je angsten hebt en toegeeft aan die angsten, dan begin je nergens meer aan. Ik begin nergens aan. Dus je gaat niet over die brug? Nee, dan neem ik een taxi. Een verder? Als... En dan stap ik aan de overkant van de brug weer ja. uit. Ja, dat nee, heb ik ook goed. Ja. En hoe verder welke angst... ja. angsten? Ik weet, niet, ik heb een enorme vaarangst. Um, misschien komen al die angsten daar wel. kunnen ze zo samengevat worden, of levens, levensangst. Ja, je vroeg toen straks, want we hadden het hier. We hadden, dat mag, Voordat we de studio ja, nee, dat mag de laatst nog wat? Ja. Nee, dat maak, dan maak je het gezien over de We, te ja, we, we hebben het over, nee. over mijn angsten gehad. En toen zei ik, ja, het komt allemaal allemaal neer op levensangst. En toen vroeg jij, ja, wat is erg levensangst? Want het is, ja, het is een beetje een vaag woord. En toen zeg ik, uh, levensangst is volgens mij de, de angst uh, om de baarmoeder te verlaten. De veilige geborgenheid van de schoot van de moeder. En, en je kan niet meer terug. En daar kan je enorme spijt over hebben, maar. Uh, yeah. Wat voor moeder had jij? Heb je? Ja, een hele... Nee, mijn moeder is er al lang niet meer. Uh, een Duitse een Duits moeder. En ik schijn enorm op te lijken. Ik lijk ook op enorm op mijn vader. Maar uh, Voor de helft lijk ik op mijn Duitse familie. Dat begint bij de navel en dat gaat naar boven. En op mijn Nederlandse familie, dat gaat, begint bij de navel en dat gaat naar beneden. Ik heb... en, en wat is het verschil? Uh, wat nou, gebeurt er boven en wat gebeurt eronder? Uh, nou, de meeste hormonen uh, die worden beneden de navel ge geproduceerd. Zullen de meeste medici het niet mee eens zijn. Want er wordt in de hersens, geloof ik, in die rare kwabben nog wat gemaakt. Maar uh, dit, waar je aandriften zitten, dat noem ik maar dat, dat, de regio onder de navel. Die heb ik van mijn vader volgens mij. Waar kwam je moeder vandaan in Duitsland? Um, uit, het, uit iets wat nou helemaal geen Duitsland meer is, maar uh, diep in Polen ligt. In de buurt van Danzig, in het achterpommeren West-Pruisen. Nou, Het is je dat je maakt die notities elke dag. En, uh, ik nou, je ook, niet elke dag, maar nee, als nee, ik moet schrijven, ja. Wat je zei, als je moet schrijven, maar, maar heel vaak dus. Je, zoals je boeken ook op wat jij meemaakt, hoort, zijn, ge, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn gebaseerd. En je, je zit midden in je leven. Ik zei al, je, bent, je, bent, nou, je was bevriend met Voska. Maar wat je doet lijkt ook op, op wat hij deed met, uh, met, het, uh, met het bureau. Dat vat ik op als een compliment. Ja, dat is een compliment. Het ja. grappige is dat, uh, dat die notities die je nu voor je hebt. Die zijn er in het Duits ook. Je schrijft af en toe in het, de dingen ook in, in het Duits. Ja, je vroeg naar, uh, of ik hem schrijf. Neem me iets mee te zeggen. Ja, dat is in het Duits, toen dacht ik. Ja, dat heb ik dat heb, in het Duits geschreven. Dat heb ik weer. Maar waarom in het Duits? Omdat je in Duitsland was. Kijk, toen ik in Nieuw-Zeeland woonde. en in Japan woonde, heb ik heel weinig in de plaatselijke taal opgeschreven. Uh, omdat die me toch tamelijk vreemd was. Ik spreek re redelijk Engels, maar ik ging er niet in schrijven. En in, uh, als ik in Duitsland ben, of als ik Duitse familie op bezoek ben, dan gaat het in het Duits. Ik, uh, ik ben ja, door een Duitse moeder in het Duits toen ik jong was opgevoed. Waar was dat, het opvoeden? In Amsterdam, in Rotterdam en in Twente. Maar je moeder sprak Duits met je? Zeker in het begin. En, uh, ja, we keken alleen naar de Duitse televisie. Ik ben nog steeds voor Duitsland als ze voetballen tegen Nederland. Nu schakelen een heleboel mensen naar Radio 6 over, denk ik. Um, nee, die blijven geïntegreerd luisteren natuurlijk. Ik was uh, twee weken geleden, kleine twee weken geleden... in, in, in Noord-Duitsland, mijn tante... mijn, mijn pleegmoeder, schuine streep, tante, zus van mijn moeder. Snamke, noem ik haar. Daar, uh, die vierde haar tachtigste verjaardag. En we hadden een kleine familiereunie. We hebben maar een hele kleine familie, maar de meeste van die familieleden die waren er, maar die wandelden niet. Maar mijn tante en ik wandelen wel. En we zijn een paar dagen in het veen, in het, uh, in het moor, gaan wandelen. Het is in een gebied 50 kilometer ten oosten van Nieuwerschans. Uh, nou En ja, ik heb hier nou een stukje voor me liggen. Ik weet, moet ik dat voorlezen? Want dan, dan, Kun je het vertalen gelijk? Dat kan ik wel, maar ja, mensen maar. in de auto, die hebben toch gestudeerd, die, weten, die hebben ook nog Duits nee, in een maar pakket zitten, gehad. Ga op over die auto. Er zitten <laughs> mensen nu in de auto, die staan in de file, dat krijgen we dadelijk ook. We Mogen het voor een je, beetje voor jou te, dan krijgen we nog, nog te horen. Die, maar er zitten ook gewoon mensen. Ik zal het vertellen. Mensen ja. thuis en ja. Ja, vertaal maar. Dus ik uh, zal dit zeggen met ondertitels. Um, in het We Moor, ik moet even uitleggen wat hier voor, aan vooraf is gegaan... we hebben ruim twee uur hebben we helemaal niemand gezien. We zijn uh, in een hoogveengebied aan het wandelen. Uh, het, het pad is er niet meer, maar we komen er toch nog uit. In de verte wordt geknald, dat was heel onaangenaam... want er wordt gejaagd op die, in, de, in de nabijheid van dat natuurgebied. En we gaan van het ene moor, van het ene veengebied naar het andere. Dat heet het Finland Moor. In het Vindlandsmoor kwamen we zo waar een wandelaar tegen, een man met een snor. En dan zegt mijn tante: "Hij had zijn vrouw omgebracht. We vinden gelijk hier een lijtje in Oh, nein. Daar staat dus: hij heeft zijn vrouw net om, omgebracht, uh, omzeep, vermoord, ge vermoord om gebracht. We vinden zo dadelijk haar lijk in het, in het uh, moeras. Oh, god. Oh nee. Om half twee aten we ons brood. Snap dat is dus mijn tante, had aan de rand van een stuk veen. Een aantal takken naast elkaar gelegd. Zo, dies, dies is onze bank. We wissen ons te helfen, stelden ze vast. En dan ze, äh, zeg ik, wie auf eure vlucht? Want ze zijn ooit uh, voor de Russen gevlucht uit het oosten van Duitsland. Nee, dat war viel schlimmer. Damas gabs ja niets, gar niets. Denkst u dat we op der vlucht voor de Russen morgens stoelen schmieren konden? Denk je dat we s ochtends uh, vroeg bo boterhammen konden smeren? He, toen we op de vlucht waren voor de, Rus, voor de, voor de tanks. Gaat dit, wat je nu hebt, he? zo'n verslag van, uh, met, met je tante, gaat dat in een boek terechtkomen of niet? Nou, dat weet ik niet. Uh, maar het zou kunnen. Mijn tante zou er erg van schrikken als ze wist dat het in een boek kwam. Maar ik, ik heb. Wel eens gezegd dat ik ooit een boek over, uh, met de titel Eine Deutsche Familie, Een Duitse Familie, uh, zou, zou schrijven. Dit, dit, uh, dit wil ik even bewaren voor het, voor het tweede deel van het, van het gesprek. Namelijk, uh, na acht uur. Nee, nee. we mogen namelijk nou doorgaan. Nee? Ja, nou goed, als dat mag, dan, dan is het het derde deel. Nee, kijk, omdat jij, uh, want dat hebben we nu alvast heel mooi, jij, jij, jij schrijft echt alles op. Wat er om je heen gebeurt. Als je... Hele kleine dingen. Ja. ja, maar kleine dingen. Maar wat er ook. Het is volstrekt autobiografisch. Daar deindt je niet voor terug, daar ben je niet bang voor. Dat blijkt ook al uit, uit, uit de manier uh, waarop, je, waar, waarop je spreekt en wat je vertelt. En het gemak daarmee. Tegelijkertijd hebben de luisteraars waar ze zich ook bevinden nu het beeld in hun hoofd van een man die naar Japan gaat, daar twaalf jaar zit, naar Nieuw-Zeeland. En die Aanvankelijk helemaal niets begrijpt van wat er om hem heen gebeurt. en ook doodsbenauwd is. Dat is ook zo geweest. Ja, ja dat is ook zo. Dus we hebben hier een hele wonderlijke man zitten eigenlijk. Als maar je zo, niet, zou niet iedereen hetzelfde nee, doen? Nee, maar dat houden we even. Want als je die twee dingen nou even vasthoudt. dat. dat. dat. dat dat zeg maar niet beschroomd zijn in jouw geval. Om dingen mee te delen over jezelf en over je eigen leven. En aan de andere kant die angsten. Dat, dat vind ik wel mooie gegevens. Maar die wil ik even vasthouden. Dat botst, denk je? Of nee, nee? Dat, gaan we, dat, gaan we, dat gaan we ontdekken. Dit is overigens Brands met Boeken. En mijn gast vanavond is Detlef van Heest. En hij is de gast in dit programma. Naar aanleiding van het verdronken land. Want daar wil ik het nu even over hebben. Dat is je derde boek. Terug naar Japan. Hierin beschrijf je hoe je in. Uh, als ik even kijk. 2009 teruggaat naar Japan, hè, waar je twaalf jaar hebt gezeten, maar ook... Ik ben in 2004 daar weggegaan, naar nieuw zeeland ja. 2004 ja. weggegaan, dus... maar ook dit jaar ben je weer teruggegaan... na die uh, tsunami die we allemaal op televisie... En de eh, kernramp, ja. En de kernramp, vervolgens, die, die, die we hebben gezien. Waarom, waarom, ging je, waarom ging je naar die tsunami terug? Wat was je, je... Je hoort dat, je ziet dat, en dan? En jij denkt, dat is een ontzettend bange man, en hij gaat... Nee, ik denk niks nee, ik vraag. Hij loopt, ja. loopt in het uitgestoken nee. mes daar. Um, dat is merkwaardig, want ik heb daar zelf ook geen rationele reden voor. Ik ben uh, toen gegaan, hals over kop. Wanneer was ik, het? Um, die ramp was op 11 maart. Ik, ben, ja. ik heb mijn... Vliegbiljet heb ik geloof ik op 17 maart gekocht. 11 maart. Hoe, hoe, je zag het op televisie? Of? Nee, ik heb geen televisie. Ik heb, geen, ik heb niet eens een radio, uh, Wim. <laughs> Hoe hoorde je dit? Je las het. Ik las het in mijn avondkant. En en waarom las... heb je geen televisie en geen radio? Het klinkt bijna als ik een heb beschuldiging. Ook, ik heb ook geen internet uh, aansluiting. Um, dat je leidt onge ongelooflijk af. Ik, ik stem niet op de SGP. Je, bent, je wordt steeds merkwaardiger. Nee, het lijkt me heel... <laughs> <Je> <laughs> maar maar ook ik... steeds vertrouwde Je hebt geen radio, geen tv, geen internet. Waarom geen geen cd-spelen. Um, dat leidt ongelooflijk af. Ik heb een baan. Ik werk vier dagen als parkeercontroleur. En ik doe allerlei dingen erbij. En als je je dan laat afleiden... bijvoorbeeld door het kijken naar de televisie... dan... Uh, dan, dan, dan Gaat het niet goed? Dus ik, ik, heb, heel groot, ik heb grote problemen met uh, concentratie. Ik heb concentratieproblemen in, in goed Nederlands. En als ik dus alles wegfilter uit mijn leven... dan kan ik me concentreren. Ik ben, als ik een televisie zou hebben, zou ik naar kijken. Dus ik doe hem weg. Ja. Dat is heel eenvoudig. Je hoort van die ramp. Ik lees over de ramp in en je de leest, krant, want ik heb wel een krant. Ja. Je, je leest over die. En wat was, wat was je eerste reactie? Ja, verschrikkelijk. Ik heb toen Heiland opgewild. Dat is een vriend van me die schrijver is. Buitengewoon op. <laughs> niet succesvol. Hij schrijft alleen maar eerste drukken, zegt hij altijd. Want hij heeft nog nooit een tweede druk meegemaakt. Ik maakte me ongerust om hem. En, uh... Waar woonde hij? Waar woont hij? Woont, hij woont een kilometer of 120 van de kerncentrale vandaan. En hij was helemaal zichzelf, normaal. Hij, hij vertelt, dat sta, heb ik hier weer in het boek gezet, ja. hoe dat ging. En ik kondig dan aan dat ik naar Japan kom. En hij probeert me dat af te raden, want het is verschrikkelijk, zegt hij opeens. Terwijl hij eerst heeft uitgelegd dat er helemaal niets aan de hand is... behalve rijden voor de winkels en zo. Um, ik had in de krant gelezen, dat in mijn krant, in de NRC... Uh, dat de buitenlanders die in Japan woonden er wonen natuurlijk 125 miljoen Japanners... maar die bedoel ik natuurlijk niet met buitenlanders, maar de, de niet-Japanners... dat die massaal het land verlieten. En toen dacht ik, ik, ik ben een zalm die tegen de stroom in zwemt. Ik ga daarheen. Belacht... Zo, dat dacht je echt. Van, zij gaan eruit, ik ga, ik ga erin. Dat, dat <kwijnt> is kenmerkend voor mij. Altijd tegen de stroom, tegen maar komt dat, dat van, een beetje van mijn vader, denk ik? <coughs> het zal wel met het gebied beneden de navel te maken hebben. De, je vader doet het, kun je daar een voorbeeld van geven? Mijn vader is er niet meer. Uh, mijn vader is, uh, zijn laatste baan was manager van een homo-nachtclub in Soho. Een man die econoom was, tamelijk uh, briljant. Maar die. De, uh, bedenk je dit nou ter plekke? Nee, of? nee, nee, dit is geen fictie. Dit is, uh, je vader dit, was manager van een homo-nachtclub in Soho. Hoe kwam die daar terecht dan? Dat is een, daar zullen we een andere uur aan ja, moeten stellen. Ja, dat is ook een boek. We hebben dus nu al mooi mooie stad. We hebben nu de, Duits, de Duitse familie al en dit. Maar hoe was hij daar terechtgekomen? Dat kun je wel even kort zeggen. Hij is volgens mij een belastingvluchteling geweest. Ik heb, ben vervreemd van mijn vader. Ik heb hem heel lang niet gezien. Um, hij is volgens mij voor de viot op de vlucht gegaan. In Engeland terechtgekomen. Is daar, ja, heeft, heeft allerlei baantjes daar gehad. En het laatste baantje was... was maar dan had je voor het laatste contact met hem? Nou, ik heb hem op zijn stervenwet nog uh, bezocht op zijn verzoek. Maar uh, hij is op zijn, toen ik elf was, is die, heeft hij het huis verlaten. Uh, na het verarberen van de kerstgans. Zei hij, <laughs> hij kwam niet meer terug. En toen maar ik, toen jij hem in. Waar heb je, waar, waar heb je hem. Uh, waar was in Londen, in het ziekenhuis, ja. Daar lag hij. Ja. Toen, toen heb je hem voor het laatst gesproken. Vlak ja. voordat hij stierf. Ja, in een paar weken voordat hij doodging. Ja. Had je toen nog wel gewoon een echt een, een, een echte gesprek met hem? Of was het nee, een... dat was ontluisterd. Want ik hoopte dat hij. iets... Noemt. Ja, dat hij een, tot een gesprek in staat was. Geestelijk was hij prima in orde. Maar het enige wat hij zei was dat hij eh, van zijn hospita in Rotterdam gehouden had. En dat het de enige vrouw in zijn leven was van wie hij gehouden had. En dat vond ik een buitengewoon merkwaardige opmerking. Alsof hij op het laatste moment nog even het fundament onder mijn eh, We voeten, staan, voeten, ja. eh, voeten ja, weg wilde halen. Ik heb hem dat niet kwalijk genomen. Want iemand die... Uh, licht te sterven, die zegt misschien rare dingen. Je ja. zegt nu in kort bestek twee dingen over je vader. Dat is wel mooi. Je... <laughs> ik lijk op hem. <laughs> nee, ja, je portretteert hem even heel kort. En dat zal ook nog wel. Ik hoop ook dat het een boek wordt trouwens. Maar dat doe je. En tegelijkertijd zeg je ook maar, ik, want daarom voeg ik ernaar. naar. Ik lijk op hem, want ik zwem ook tegen de stroom in. Yeah. Ja. Hij, hij provoceerde graag. En ik weet niet of ik graag provoceer, maar... Ik heb ook een voorzichtige kant. Die komt dan waarschijnlijk meer van mijn Pruisische voorouders. Maar mijn vader... die. Uh... Hij heeft altijd met iedereen ruzie gekregen. En terwijl het een hele amabele, charmante man was... die vooral alle vrouwen wist <laughs> in te palmen. Maar jij denkt, oké, okay, ik ga nu naar Japan. Ik heb daar gewoond. Ik ga, die, ik terug, kan... ja, dit jaar. Nou in, ja, dit jaar, 2011. na die tsunami. Ja. Ik ga terug. Maar, het was een ook verantwoordelijkheidsgevoel, denk ja, ik. Ja. Ik, ik wilde ze niet in de steek laten. Ik heb, is, ik heb wie, want ik heb het boek gelezen, maar de luisteraars kennen je vrienden. Ja, de... de... wie, wie wilde je niet in de steek laten? Nou, Heiland is een uh, goede vriend van me. Uh, meneer Zevenzee, dat is ook iemand met wie ik op reis ben. Ja, je hebt allemaal namen, uh, Nederlands... Uh... Ja, in feite zijn het vertalingen van hun eigen namen, maar... Noem ze even. Het <laughs> zijn mooie namen namelijk. <laughs> meneer Heiland heet eigenlijk uh, Eilandveld. Shimada. En uh, meneer Zevenzee heet Nanaumi, maar dat zou me buitengewoon... <laughs> kwalijk genomen worden als deze dame uh, ook aan die namen gehaakt zou worden. Maar goed, ze, zijn berust, ze berust inderdaad op hun oorspronkelijke... De, degene die die namen hebben. Ik, maar, nou, ik heb dus een vier, vijftal vrienden bezocht. Of kennissen. In, en die komen het hele boek terug. Dat zijn, je hebt dus een, een aantal rode draden door het boek. Ik weet niet of het op, op, op jou ook zo werkte. Maar, en dat zijn haast allemaal vrienden die... aan de onderkant van de samenleving zich bevinden. Meneer Zevenzee is een, een hele arme muzikus, een trompetist uh, met verlamde vingers en uh, een hele verlegen man. Meneer Dorpsbroek is een, is een ontzettend goede kunstenaar, maar heeft absoluut geen succes in Japan. Eet beschimmelde rijst naar nou die volgende in, in de loop van het boek ook, Bij, waar, waar het van su succes tot wansucces <laughs> gaat. Maar um, Daardoor krijg je misschien een vertekend beeld van het land, want Nee, ik krijg geen vertekend nee. beeld van het land. Ik weet het niet, ja. nee, maar ik zit een boek te lezen. Ja. Ik zit niet een boek te Nee, maar wij denken altijd. Dat zijn hele succesvolle zakenlieden. Er ja, zijn zo mensen bedoel, van ja. Sony. Ja. En daar lezen we altijd over. En bij mij lees je alleen over mensen die het moeilijk hebben. Die. Ja, die eindjes aan elkaar moeten, voort, aan, aan elkaar moeten knopen. En. Um, ik maak het ook wel. Het is, denk ik, vrij grappig om te lezen. Het is niet bedoeld om, om, om ze belachelijk te maken, maar. Um, hoe raakte je bevriend met die mensen? Want wij zitten nu natuurlijk nu... heel lang. Ja, ik heb daar twaalf jaar gewoond en dat duurt heel lang voordat je bij iemand binnen wacht, mag komen. Wacht even, wacht even. Deze, deze vraag blijft hangen, want jij je zin ANWB. Oh jee. <totstuken> Oh jee, in het noorden van het land is het plaatselijk glad door Hagel, dus daar moet u oppassen. En dan twee files op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Knopend Prins Klausplein en Leidsendam 3 kilometer. En op de A4 richting Den Haag, tussen Roelovarensveen en Zoete Rijndijk 3 kilometer. Dat was de ANWB. Wij terug naar Japan. Dit u lijkt u u alsjeblieft, voorzichtig en heel langzaam. Ja, maar dat doen de mensen ook Ja, dan. maar dan rij je ook minder dieren dood. Dat is het voordeel van de files. Als mensen stilstaan, dan kunnen ze geen dieren doodrijden. Dat is ook nog een draad die we door dit gesprek moeten voeren. Ja, want u zit ook in dat boek. Dieren, ja. katten, kleun. Ja. <laughs> dat zijn acht vragen, geloof ik. Dat zijn er acht. Ja. Reduceer ik straks tot één. Ja. Um, die mensen die je, die, die je beschrijft in het boek... die, die aan de onderkant van die, van die Japanse samenleving... Leven, die jij liefdevol uh, portretteert, die je ook bezoekt na die tsunami. Uit, zoals je zegt, een soort verantwoordelijkheidsgevoel. Je wilde gewoon weten hoe het met ze ging. Uh, hoe Want je hebt ook beschreven. Ik wilde er zijn. Je wil, ja. ja. Ja, wat is het verschil? Ik kan natuurlijk niets voor ze doen en. Uh... Adèle, die in het boek staat, een, vriendin van, een goede vriendin van mij... of mijn vriendin, <laughs> eh, ten tijde van het eerste, van het eerste bezoek hier, dat er in het boek is beschreven... die zei, maar je loopt er alleen maar in de weg. Je, je bent een obstakel. En ik heb dat ze, natuurlijk niet willen zijn, maar je wilt er. Uh, dus uit een solidariteitsgevoel ben ik daarheen gegaan. Hoe heb je die mensen ontmoet? Want je hebt beschreven hoe je in Japan kwam. Hè? De, de, aan, aan het begin van meneer de Heiland, jaar. Ja, meneer Heiland heb ik op de boot ontmoet. En, en hij heeft een verhaal over mij geschreven in, in een van zijn boeken. Een erg vertekend verhaal, maar het was erg grappig. Ik, hoe ik uh, twee katten red in een storm op de boot naar Okinawa. en Dat heet De Verzopen Katten en de Hollander, zo heette dat verhaal... dat heb ik gebruikt voor mijn Japanse boek. De familie Zevenzee woonde naast ons in Nieuw-Loofwijk... in de wijk die ik heb geportretteerd in, mijn eerste, in dat eerste Japanse boek. En hun zoon woonde in Nederland. Die zat hier op het conservatorium in Utrecht. En langzaam zijn we binnengekomen bij hen, mijn vrouw en ik, en zij bij ons. En dat is was een heel, het... heel langzaam ontwikkeld. Want dat zei je, dat, nee. dat gaat heel Heel geleidelijk, lang... ja. Zes, mensen schamen zich hè, erg voor, voor hun bescheiden woningen. Het is allemaal... Uh, liever buitenshuis ontmoeten dan binnen. Maar als je dan uiteindelijk op bezoek bent... dan kan het zich ook ontwikkelen tot een vriendschap. Terwijl dat heel dramatisch is, vind ik zelf... in mijn jongste boek, uh, die vriendschap met de uh, familie Zeef die in feite... Nou ja, dus ik moet het misschien spannend houden, maar dat, dat loopt niet helemaal goed af. Uh, en ik, ik uh, verbind zelfs de conclusie aan de, de explosie van die vriendschap. Ik zeg dan uh, dat, dat ik de Japanse, het Japanse ras verdelgd zou willen zien. Dat is natuurlijk een, een uitspraak uh, waar ik niet achter sta. Maar ik was zo ontzettend kwaad over wat meneer Zevenzeeën gedaan had. Met dieren. Hij heeft een, aant, een flink aantal dieren vermoord. En daar kan ik gewoon niet tegen. En zij begrepen niet waarom ik zo reageerde daarop. Dus ik ben een, een week met het echt bij Zeven Zee naar een Japans tropisch eiland geweest. En dat uh, is een. Nou, dat was het dieptepunt van mijn bestaan. <laughs> van mijn recente bestaan in ieder geval. En dan komt er dus zo'n zo kreet in dat boek te staan. En dat, dat kan me misschien wel. Waar komt dat naar... vandaan trouwens? Die, die fanatieke uh, dierenliefde? dierenliefde. Ja. Ik weet niet. Ik geef om. om... Wezens die niet voor zichzelf kunnen, of die overgeleverd zijn aan, aan ons. Als iemand gaat vissen en hij gaat allerlei dieren levend aas vangen, en ik zie, daar voel ik me ook mede verantwoordelijk. Hij gaat krabbetjes en hermietkreeftjes vangen, en ik kan het verhinderen en ik doe dat niet. Dat vind ik verschrikkelijk. Ja. En waar het vandaan komt, ik weet niet. Mijn moeder had een grote dierenliefde, ik geloof mijn vader ook, al, al kan ik dat niet, niet goed nagaan. Um, hou jij van dieren? Ja. Heb je dieren thuis? Ja. Een hond, een kat? Nee, een kat. Maar ben jij vegetariër? Ik ben zo'n uh, vegetariër die niet zo heel erg consequent is. Ja. Dus dat zeg ik ook met uh, enorm veel schuldgevoelens. Ja. Even terug naar Japan. Je zit daar dit jaar na die tsunami, ook die kernramp. En, en je beschrijft dat ook in, in, in, in, in je boek. Maar wat je eigenlijk ook beschrijft is hoe, uh, hoe ver weg die ramp tegelijkertijd is... In dat land zelf. Al ben je er dichtbij? Al ben je er heel ja. dichtbij. Ja, ik ben heel dicht naar dat gebied gegaan. Naar, dat, waar, naar die 20 kilometer zonnegrens. En het is absurd hoe normaal het leven zo dichtbij een levensgevaarlijke stralingsbron is. Mensen zijn bezorgd over ja, dingen die ons ook bezighouden. En het gaat helemaal. Je, je, kan, je zou je ook gek laten maken als je iedere keer denkt: oh. Uh, ja, maar je zit wel bij die, hè, die kernramp. Ben, hoe is het daar nu mee gesteld? Ik, ik wil er nog even ja? iets over zeggen, want ik beschrijf ergens dat ik drie vruchten koop. Ik koop drie perzikken, die zitten er heerlijk uit. Maar die hebben 25 kilometer van die spookcentrale maanden aan een boom hangen te rijpen. En ik aarzel enorm. Ik denk, ik geef ze weg, want die kan ik toch echt niet eten. Want die zitten vol met radioactief cesium en radioactief jodium. En toch eet ik ze. En ik, dan schrijf ik er wel bij, van zelden was de dood zo zoet. Maar ik ben me ervan bewust dat ik over tien of twintig jaar... lymfoklierkanker of zo van die dingen kan krijgen. En toch eet je. Maar die, uh, als je daar woont, dan heb je dat één keer. En daarna denk je, ja, barst, maar ik moet gewoon leven. En dan, dan gaat het weer over, over de alledaagse zorgen, uh, alledaagse zorgen van de mensen. Maar dat is niet cynisch, hè? Nee, tenminste, ik hoop niet dat ik cynisch ben. Nee, nee, nee, ja, die, maar ook die mensen die dat doen niet. Het is iets nee, anders. Nee nee, maar wat? Nee, nee. nee, nee, nee. Maar wat is het dan? Levensnoodzaak. Die mensen kunnen niet weg. Daar ik had natuurlijk de noodzaak niet er om daarheen te gaan. Maar ja, is dat uh, ramptoerisme? Ik... Nee, nee, nee, nee. Ik probeer het alleen gewoon. De, want ja. dat, vond ik het, dat vond ik ook wel het mooie van het, het verhaal. Het leven Als gaat door. Leest. Het leven, precies. Het leven uh, gaat, gaat door. En ik vroeg je net nog die... En toen vervolgde jij je verhaal. Hoe, hoe is het nu met die, met die kernramp uh, gesteld? Nou, ik ben uh, een maand geleden... Nee, het is inmiddels twee maanden geleden teruggekomen. Uh, in de kranten kan iedereen lezen dat het heel, bar, bar slecht is. Want ze kunnen het niet afdekken. Die splijtstof is door de, door de betonnen bodem gezakt. En dat is een... In Tsjernobyl konden ze er gewoon een, een boel beton overheen kwakken. En dan kon je het een, een generatie of een paar generaties. kan je het dan uh, stilhouden, kan je het, kan je het rustig houden. En in Japan is dat niet mogelijk. Dus is vlak naast de oceaan. Het lekt daar weg. En uh, ze zijn radeloos. Ik heb ook ergens in het boek gezet dat het dat bedrijf dat die kerncentrales uitbaat. en ook in bezit heeft. Uh, heb, dat bedrijf heeft het wereldrecord radeloosheid gebroken. Maar dat is echt, echt zo. Die mensen die, die lopen met hun handen in het haar. En Er zijn duizenden mensen die daar aan het schoonmaken zijn. Maar je, je hebt niks op te ruimen zodanig de straling daar gewoon nog weglekt. Ja, en er wordt heel gesereerd over geschreven in Japan. On, onbegrijpelijk. Maar ja, anders... ja, en daarbuiten? Ik bedoel, lees jij er veel over? Uh, in... Binnen in de krant stond dat die, dat die meltdown, die kernsmelting, veel ernstiger was. Deze week nog in de, in de Nederlandse kranten, binnen in de kranten. hele kleine berichtjes. Kleine berichtjes, ja. Het geeft ook te denken hoe dat, hoe dat nieuws opeens groot is en dan, dan is het. Ja, maar het is, het is een, een spook dat je niet kunt beschrijven. Je kan over 25 jaar zeggen, ja, zoveel mensen. Net hebben ze nu met Tjernobyl gehad. Er zijn zoveel mensen die nu lymfklierkanker hebben gekregen. En zoveel mensen die dit hebben gekregen. Maar dat is op dit moment. Het is een, het is een onzichtbare vijand. En. Heb jij plannen om, om, om, om weer terug te gaan? Hoe is nou, je het... verhouding tot Japan <laughs> nu? Nee, dat is een goede vraag. Want ik heb in het boek twee, twee uitlatingen daarover. Ergens zeg ik dat ik van walg dat ik iedere keer weer mijn eigen leven herkauw, Want ik, ben ook, ik ga op bezoek in het noorden van Japan. Iets ten noorden van die kerncentrale. En dan, dan bezoek ik ook een hotel waar ik met mijn echtgenoten in de tijd ben geweest. Mijn, mijn huwelijk bestaat niet meer. Ik heb, dat is in Nieuw-Zeeland op de klippen gelopen. Waarom? Dat is, dat is het punt ik, is ik, ik, ik zoek He? dus in Japan nog iets wat niet meer bestaat. Want ik was gelukkig daar. We zijn daar op bezoek geweest in het noorden van Japan. Ik ga zelfs naar de kamer waar we toen hebben gelogeerd. En dan walg ik van mezelf. Want het moet maar eens afgelopen zijn met dat herkouwen van mijn leven. En dan zweer ik werkelijk... Ik ga nooit meer terug naar Japan. En een hoofdstuk verder... Ben ik zielsgelukkig zit ik in een boemeltreintje in, in, in, in, in door het, de tyfoon, een tyfoon geteisterd landschap, heel bar allemaal. En ik, ik ben heel gelukkig. En dan, en dan schrijf ik op, en dat heb ik ook gedacht. Ik, de volgende keer kom ik alleen naar dit gebied. Dus dan iets wat een dag eerder is gebeurd, slaat om in het, in het, in het andere uiterste. Ik ga, ik ga weer terug. En ik weet ik kan mezelf niet voorspellen. Ik ben te maar... impulsief. Hoe zou het, ben je echt impulsief? Ja, net als mijn huwelijk wel aan te gronden, te gronden de ga, gegaan. Mijn, vo, mijn uh, voormalige vrouw was ontzettend rechtlijnig. Met een eenpaarige uh, snelheid uh, bewoog ze zich door haar leven... en ik ging alle kanten uit... En, dat is natuurlijk wel levendig, maar voor haar uh, levert dat weinig stabiliteit. Maar ja, aan alle kanten uit. Ik heb nog steeds toch iemand in gedachten die naar in Japan zit... en die, die, zijn, die, zijn, die zijn huis niet uit durft en die niet over bruggen durft. Nee, maar ik heb, die... ik heb niet voor niets... Uh, wat ik geportretteerd heb in mijn boeken, met name die eerste twee boeken... Dat is ontzettend dichtbij. Dat is over mezelf, maar dat gaat over mijn buren. Dat eerste Japanse boek, De kat en de Hollander... dat gaat over mijn buurt. Dat zijn mensen die geen dertig meter van mij vandaan... Wonen. Die heb ik ieder op zich geportretteerd. Dat is veilig. Dat is alsof ik een dier ben dat iedere keer maar snuffelt en kijkt, kan ik, kan ik hier leven? En uh, dan kijk je vast de grond onder je voeten. En pleun is ook ontzettend dichtbij geschreven. Tweede boek? Alleen, ja, dat twee. En dat beschrijft ook de teleurgang van mijn uh, echtelijke relatie. En dat gaat in feite maar over vier mensen die een enorm drama beleven. Allemaal heel dichtbij. En dit is voor het eerst dat ik wat verder kijk en nog op reis ga. En daar, ik heb natuurlijk wel gereisd, maar daar heb ik nooit over geschreven. Maar ook dit hou je heel microscopisch. Ja, want het zijn de vrienden ja. die ik volg. Wat je vertelt, ja. die je volgt. En dan zeg je iets vier minuten geleden waarvan ik <laughs> denk... oké, okay, daar wil ik iets over vragen, namelijk dit. Je zegt, ja, dan ben ik weer mijn leven aan het, aan het herkouwen. En dit is geen beschuldiging, maar gewoon een vaststelling. Je doet niet anders, toch? Ik kan met... niet anders, ja, om kunt... Maarten Luther te spreken. Ja. Want waarom kun je niet anders? Je schrijft echt volstrekt autobiografisch ook. Nou, daar valt wel iets over te zeggen. Want uh, Pleun, dus dat tweede boek over mijn nieuwe, zeelandse tijd... Daarin, um, die teksten heb ik allemaal laten lezen aan mijn echtgenoten... en aan de twee vrienden die verder daarin geport geportretteerd zijn. En hun reacties op die tekst, op het boek zelf, staan in het boek... En dat levert er iets bizarres op, want mijn echtgenoot die zei... het is allemaal net iets anders. En Pleun, de man met wie ze nu samen is, mijn beste vriend in Nieuw-Zeeland... die zei, je bent een, een leugenaar. Je ligt je leven bij elkaar. En dat, dat levert natuurlijk iets fascinerends op. Want ik schrijf op zoals ik iets beleef. Ja. Heel dichtbij, heel, heel secuur probeer ik dat te doen. En toch ja, nee. kan het nooit recht doen aan de werkelijkheid zoals die door anderen wordt belicht. Nee, maar dat is, weer, dat is weer een ander probleem. Dat snap ik maar ook ik vind wel. Het, ik, als ik verder van huis ga schrijven... dan verlies ik de greep op de zaak. Hier, hier heb ik al betrekkelijk weinig ja. greep dichtbij. Hoe verder ik dat bij me vandaan doe... als ik dus in conclusies of generalisaties zou moeten vluchten... hoe minder greep ik op de zaak. Maar laat staan dat je gaat fantaseren. Je nou, kunt ook ik, een, roman, een roman verzinnen, hè? Ja, of een roman bij elkaar liggen. Nee, dat kan heel goed, maar... Um, ik vind dat wat moeilijk. Ik heb, ik heb genoeg fantasie, maar die boeit me minder... en ook de fantasie van een ander dan de, de, de echte beleving van. Want, dus de echte beleving, met alle misverstanden... die die echte beleving opgeschreven weer oproept... waarom interesseert je dat meer? Daarin ben je natuurlijk verwant aan, aan, aan Voskou. Aan de, aan de meeste autobiografische schrijvers, ik ja. denk ook aan, aan Reven. Al heeft hij daar zelf nooit zoveel... In deze zin over gezegd, maar je je, je noemt Het je gaat je om die je va hebt een motto van, dat is wel mooi even van de Reven uit de Avonden. In het, mijn jongste boekje. Ja. ja. Dat is dat elke gelijkenis van figuren of voorvallen in dit verhaal met werkelijke personen of gebeurtenissen is toevallig. Dat is Reven in de Avonden. In de Avonden. En dat is het enige zinnetje uit de Avonden dat hij gelogen had, zei men over de Avonden. Precies. Daarom heb je het als, als, als motto erin gezet. Maar je, je, je, je, je zei... Het gaat om de vaste grond onder je voeten. En, uh, ik ben een heel angstig mannetje. En een angstige mensen, ik denk dat een heleboel mensen angst hebben. Alleen men denkt niet de hele tijd over zijn angsten na. Nou, dan word je ook gek als je dat doet. Um, maar het klinkt bijna koket, zoals je het zegt. Ik zeg niet dat het koket is. Zo is het hopelijk niet nou, is nee. in ieder geval niet bedoeld, maar nee. ik hoop dat het niet bij iedereen... Maar ik vind het, het, het ja? is ook mooi dat je het zo, zo prompt uh, even zegt. Je bent... Ik ben er natuurlijk vaak naar gevraagd. En hoe vaker je erop moet, moet antwoorden, hoe gepolijst er zo'n antwoord komt. Ik vind het een volstrekt natuurlijke manier van schrijven. En, en als je gaat verzinnen, gaat liegen of hoe je het ook wil zeggen, fictie gaat bedrijven, dat, dat is gevrocht, dat is bedacht... En dat, uh, ik, ik wil niet zeggen dat, dat ik dat verwerp, alleen mij ligt het niet. En iemand moet me, die dus fi, pure fictie bedrijft, moet, moet mij echt overtuigen in een boek van de noodzaak dat het zo opgeschreven moest worden. Kafka is natuurlijk een goed voorbeeld, want zo, wat, dat wat hij opschrijft, heeft hij niet zelf uh, ervaren. Maar het, wa, het was toch zijn. Hij, hij zat in zo'n eilwereld, Dus daar kan ik, daar kan ik mee leven. Ken jij eens enige schroom als je aan het schrijven bent? Nee, nee. Maar waarom vraag je. Nee, het is gewoon een vraag. Dat vraag ik me af. Kijk, ik schrijf en ik schrijf niet om te publiceren. Maar het, het wordt dan toevallig nu gepubliceerd. Dat, dat, dan haal ik de pijnlijkste zaken er niet uit. Um, het boek is opgedragen, Het Verdronken Land. aan Alfons Lammers. Een goede vriend van mij. En die heb ik het ook laten lezen voordat het is verschenen. Die heeft me ook nog een paar briljante tips gegeven. En Alphons was is bijna, is bijna een vaderlijke vriend. Die, uh, die was bang dat die seksuele passages te veel was. Hij wilde me beschermen, geloof ik. Hij heeft het niet zo uitgelegd. Ik heb het er toch in gelaten. Een paar dingen heb ik uh, eruit gehaald omdat het gewoon te veel was. Maar ik, ik, uh, als het bijvoorbeeld gaat over zelfbevrediging of zo. Dat, daar wordt normaal gesproken. Ja, Reven schreef erover en die maakte er dan uh, een toneelstuk van uh, dat speelt een rol in... zal is een een... mooi trouwens dat je dat zegt. Daar moest ik aan denken toen ik het las. Je had in de NRC, dat bestaat niet meer, het Hollands dagboek. Dat iemand een hele week een dagboek moest bijhouden. En Jan Lentfrink, de televisiepresentator... was degene, als ik het me goed herinner... die toen een keer iets heel bijzonders deed. Die stond onder de douche. Beschreef hij dan en... beschreef ook, of schreef ook op dat hij zichzelf bevredigd had. Wat natuurlijk waarschijnlijk talloze Nederlanders onder die douche doen. Maar niemand schrijft dat ooit op. Ja, en daarna hebben ze die rubriek ook opgedrukt. <laughs> daarna is die opgedrukt. <laughs> maar jij, dat, jij als je, want die, die, er staan ook dat soort passages in jouw boek. Ze moeten wel functioneel zijn, vind ik. Maar dat ik, wel. Ja. Maar je bent niet bang om ze op te schrijven. Nou, dat blijkt, wel. dat staat erin. Dat staat erin. Ja. Ja. Ben je jezelf wel eens een raadsel? Ik ben me voortdurend een raadsel, maar anderen zijn me nog grotere raadsel. En dat enige raadsel wat ik, waarvan ik de oplossing nabij kan brengen is... Uh... Dat ben ik zelf, dus ik moet heel nauwkeurig over mezelf blijven schrijven. Ik kan ook over andre, ik kan anderen heel goed waarnemen. Maar uh, ik kan toch mezelf kennen misschien uiteindelijk. Of proberen mezelf dat te kan kennen. Dan kun je streng zijn voor jezelf bijvoorbeeld. Ik ben heel streng voor mezelf, maar ik ben ook genadeloos voor anderen. Daarom kwam ik toen straks aan met die opmerking... of met die zin in, die, in het boek dat ik de verdelging van het Japanse ras... Uh, omdat, die, omdat je vriend uh, zo vreed was vreed, ja. Ja, ten aanzien van dieren. Ik, ik als, juist omdat ik enorm kritisch over mezelf ben... denk ik dat ik me ook iets kan voorloven of anderen. Dat, dat is misschien niet zo ontzettend logisch. Maar uh, het kritisch zijn over jezelf is natuurlijk ook handig... om kritiek van anderen voort te, komen, te voorkomen. He, want je hebt het, als jij het zelf formuleert, dan, dan is de angel er al uit. Ik kan heel slecht tegen kritiek dan doe ik het mezelf. Dat, eh. Maar aan de andere kant geeft het me dus ook de mogelijkheid... om de, de mate waarmee ik mezelf neem ook met, met diezelfde mate anderen te nemen. En dat levert niet zo'n aardige man misschien op, maar ja, zo werkt het nou eenmaal bij Hoe me. ben je met, met, met Voskuil bevriend geraakt eigenlijk? Loesje Voskuil, die uh, belde me trouwens toen straks op om een sterkte te wensen. Toen zei ze, ja, die Wim Brands is ontzettend aardig... dus je hoeft he je helemaal geen zorgen te maken. <lacht> Volgens mij heeft hij ook geen auto. Ehm... <lacht> um, ik ben uh, in de jaren negentig op aanraden van een vriend een, rot, een vriend uit Rotterdam... ben ik Voskou gaan lezen, hij zei, want hij gaf me altijd goede boeken... en stuurde ook het eerste deel van het bureau. En ik was enorm gegrepen door het bureau en toen heb ik hem gevraagd... Ben heet hij, uh, Ben kun je alsjeblieft ook bijna erin zien sturen? En dat kreeg ik dan van hem opgestuurd naar Japan en dat was geweldig. Nou, ik, ik, heb, ik heb hem toen, na deel 2 of deel 3 van het bureau... heb ik Voskou een brief geschreven... En dat is een, heeft een correspondentie opgeleverd die uit de hand is gelopen. Wordt die nog een keer uitgegeven, denk je? Die correspondentie? Nou, dat weet ik niet. Ik, uh, er zijn ook ontzettend veel brieven tussen Kootje, de, mijn kat. Ik heb er drie nu, maar uh, Kootje, mijn Japanse kat, die er nog steeds is. En, uh, en Debus, de, de kater van de familie Voskel, die er helaas niet meer is. En nu ook tussen Kootje en Jan, de zwerfpoes die Loesje Voskel nu heeft. Uh, ik, misschien moeten die brieven tussen die katten eens een keer uitgegeven wat, wat, worden. Wat vond jij zo bijzonder aan het, aan het bureau? Want ik zeg, je bent, je bent, je bent, je bent verwant aan Voska. Ja, maar die zielsverwantschap, die voelde ik ook. Wat is een zielsverwantschap? <laughs> als je je kunt herkennen in wat iemand anders schrijft. Ik, ik denk dat als ik schrijf, dat ik de lezer de gelegenheid bied om zich in mij te spiegelen, En zich in mij te herkennen. En Dat is niet zo fraai wat er vaak in staat, maar ik heb dat graag als ik zelf lees, kan ik me herkennen en kan ik me verplaatsen... in de hoofdfiguur of een van de figuren die, die schrijven voor mij neerzet. En bij Voska had ik dat heel sterk. Hij, reageert, hij is een heel, heeft een hele andere persoonlijkheid dan ik. Maar um, de, de belangstelling voor de reactie van jezelf... op alledaagse gebeurtenissen, maar ook op, op vreselijke uh, gebeurtenissen... Het, is, het lijkt heel egocentrisch, maar het is de enige mogelijkheid die je hebt om te kunnen blijven ademen. En dat herkende ik bij hem. En, ja, ik, misschien herkende hij het ook een beetje in mij. We zijn in ieder geval bevriend geraakt. En... Dat nieuwe boek van hem, hè, dat volgend jaar. En er komt nog een boek van hem uit. Ja, de buurman. Ik heb, ik heb het niet bij me, maar ik heb het uh, mogen lezen. De correcties, uh, of tenminste de drukproeven zijn er nu, de buurman. Het gaat over, mag ik dat zeggen? Ja. Ik weet niet of het door Van Oorschot wordt... Het, het, dezelfde, het ja, boek komt toch ook? Dus ja. je gaat het boek toch niet verzinnen? Nee, de, uh, Han Voskel en ik worden, worden dat is heel, vind ik ontzettend aardig... door dezelfde stal uitgegeven. Ja, door Van Oorschot. Ja, door Van Oorschot. Een prachtige uitgever, een prachtig verzorgd uitgegeven. En de buurman, dat is een manuscript dat Loesje Voskel... Uh, overigens lang geaarzeld heeft. Dit is namelijk een beschrijving uh, door haar man... van een vriendschap, een hele belangrijke vriendschap... voor haar. In twee homoseksuele buurmannen. Uh, die, die zijn bevriend geraakt met haar. Ook een beetje met, met Han Voskel, En hij, hij, hij schrijft dat... Hij, hij, legt er, hij geeft daar een verslag van. In dat boek. En dat is de verhaallijn. Dat loopt tamelijk dramatisch af. Maar het echte verhaal is... Uh, het wanbegrip tussen de echte lieden... Want Han Voskel probeert wanhopig zijn vrouw te begrijpen. Want ze is zo ongelooflijk uh, voor die, de underdogs. En elke homo uh, is in haar ogen een, een, een underdog. En die moet beschermd worden. En elke geringschattende opmerking, elke twijfel over de integriteit van die homoseksuele buurmannen. Uh, die valt ze aan op een ja, magnifieke manier. Maar dat levert botsingen op die uh, ja, we, we kennen wat. Ruzies uit de boeken van Han Voskel. Maar deze, de, dit boek stelt ze in de schaduw. Het is echt prachtig beschreven. En hij, de wanhoop waarmee hij het uh, blijft opschrijven. Hij kon zich gewoon niet in haar verplaatsen. Hij vindt die twee uh, homoseksuele buren. Het doet eigenlijk niet zo, zo toe dat ze homo, homo zijn. V voor Loesje natuurlijk wel. Maar hij vindt ze intellectueel oninteressant. Echt ja. volstrekt oninteressant. Ja, en hij hij kan dan, er daardoor niet bevriend mee raken. Echt, en, en, en, en zij ziet alleen maar en slachtoffers en dat, in zijn ogen. Ja, het en, is meer dan dat. Want zij is echt bevriend geraakt met, ja. met beide. En, en hij kan die twee buren niet zo meemaken... zoals zij ze als zij daar thee gaat drinken meemaakt. En het is dus voor over, haar ook heel frustrerend. Het gaat geweest. dus over een huwelijksconflict... Ja, tenminste, dit is, dit is een heel principieel, fundamenteel conflict bij hen. Ik denk dat er geen onderwerp in hun, in hun relatie is geweest... dat, dat hen zo heeft gespleten als, die, als de homo-emancipatie. En wat is dan... Want nu, en dan zeg je ook tegelijkertijd iets over de manier waarop je zelf werkt... en, en denkt en, en schrijft. Wat, wat vind je daar zo, uh, zo, zo bijzonder aan? Het is natuurlijk alsof je in het spiegel kijkt... Overal ja, zijn heeft... conflicten. En, en in elk gezin, in elke familie. En, maar... maar hij heeft het niet om, opgeschreven om het conflict... maar omdat hij zich niet kon verplaatsen in Loesje. Hij probeert zich in zijn vrouw te verplaatsen. Dat lukt hem op, op de bij de onderwerpen waar ze wel affiniteit hebben. Prima. Maar, en dat schrijft hij dan niet op. Dat is een ondank, levert een heel ondankbare rol voor haar op. En hier lukt het hem gewoon niet. Um, dat is voor beide ontzettend frustrerend. En dat, dat boeit mij. Ik heb een... Nou, ik ben 23 jaar getrouwd geweest met Anne de Lotte. Gelukkig getrouwd. Ik, ik, uh, ik mag zeggen dat ik, zonder het larmoyant te willen uitleggen... maar uh, ik, ik mis haar nog steeds. Ik bedoel, als je 23 jaar samen bent geweest... En je, in een, vormend, een deel van je leven waarin je samen gevormd bent. Wat mis je het meest? Ik weet niet, dat is, dat is moeilijk. Maar ik wou, ik wou een parallel trekken met uh, de Voskuilen. Want ja. ik heb ook een vrij moeilijke vrouw gehad... die mij iedere keer vroeg, maar waarom doe je dan... Ben je zo impulsief? Waarom zeg je eerst A en dan doe je B? En, uh, op een veel minder fundamenteel niveau dan binnen het huwelijk van, van de Voskuilen. En dat herkende ik bij hem. Uh, ik, ik ben met een hele rationele vrouw getrouwd geweest. Ik ben, erg, ik ben zelf erg emotioneel, heel primair, zij heel secundair. Voeg je die twee samen, dus voor de literatuur is dat natuurlijk... Prachtig, maar het is een, uiteindelijk een drama gevallen. dat na 23 jaar afliep. Ja. En wat is dan het cijfer daarover? Dat is uiteindelijk een ultieme poging tot begrip of tot wat? Nou, ik heb natuurlijk ook geschreven om. want ik schreef het ook voor Anne Lotte op. om uit te leggen hoe ik in elkaar zat. Ik wilde natuurlijk ook begrip vragen. Ze is heel kritisch altijd geweest over mij. En dat, dat mocht natuurlijk. Dat heb je ook nodig in een huwelijk. Een... Jij bent, geloof ik, ook getrouwd. Nee, nou, ik heb dus ook een echt. En echtgenoten hebben die... Of, je, of maar, ben je homoseksueel? Nee, ik, heb, echt, ik ben echt, echtgenoten. Okay. Nou, je kan ik ben ook getrouwd, getrouwd zijn als je homo ja, bent. En ik, maar weet je, wat ik je tenslotte zou willen vragen... Wat ik, zo, wat ik, wat ik nou met enige verbazing... En dat is niet koket bedoeld hoor. Ik, ik ben, dat meen ik echt zoals ik het zeg. Ook gadeslaan als ik jou zo over praat. is dat. Ik bedoel, je portretteert jezelf als een, als, als een, als een, als een bange man. Met, bang voor heel veel dingen. Maar je bent ook heel moedig tegelijkertijd. Nou, je hebt dus op een heel klein terrein een overcompensatie. En ik weet niet of het het allemaal goed maakt, maar... Het, helpt al, het geeft mij veel kracht om mijn zwaktes op te schrijven. Dat kunnen mensen vaak niet begrijpen. Maar door openheid te betrachten kun je ongelooflijk sterk worden. Je hebt het in dat tweede boek gezien met Pleun. Daar sta ik tegenover een hele krachtige persoonlijkheid. Ik ben zelf denk dat ik slap ben. En hij is uiteindelijk ontzettend bang voor mijn boek geworden. Dat is een kracht die, ik, die onvermoed was, maar... Weet je nog dat je dat, wanneer je dat voor het eerst ontdekte? Ooit? Bij Pleun, ja. Bij het opschrijven daarvan? Ja, want hij zei, dat ga je uitgeven. En toen, toen zag ik opeens eh, <lacht> dat mensen die heel sterk zijn, bang voor mijn kracht konden zijn. Het, het was daar niet onbedoeld, maar toen dacht ik, ja, je kan er dus ook heel anders tegenaan kijken. Als je open bent over, over je zwakke kant, over het menselijk tekort, dan kan je dat, daar kan je een enorme kracht aan ontlenen. Daar doe ik het niet om, maar goed, dat is een aardig effect. Je hebt in elk geval ook een paar boeken nu aangekondigd die er nog aankomen. Over je vader bijvoorbeeld. Ik weet niet of dat een boek wordt. Over je Duitse familie. Daar hoop ik dat, dat daar ooit een boek uitkomt. De Buurman, maar dat is van, van Voskel. Nou, dat zijn er drie. Houden we je aan. Of voor mij worden het er vijf En het zes. oorlogsdagboek van Hanni Michaelis, dat ligt ook nog bij Van Oorschot. Daar hoop ik op. Dat is een ontzettend mooi. Ik heb een stuk daarvan gelezen, 150 paar. Dat is ongelooflijk mooi. Ik wil je bedanken. Ik sprak in Brans met boeken met Detlef van Heest... over het verdronken land terug naar Japan, uitgegeven door Uitgeverij van Oorschot. Volgende week praat ik in dit programma met kader Abdollah. als een Volkskrant columns zijn gebundeld En dadelijk, na acht uur... Twee dingen waarin Margreet Reintjes praat met oud P van PvdA-kamerlid Meili Vos. Over de nieuwe vakbeweging, een toekomstvisioen. En over haar drijfveren om zich onophoudelijk in te zetten voor de ZZP'er. Dat na acht uur. Ooit ging hij met een MAVO-diploma naar New York en bracht er pizza's rond. Maar nu